En uh, mijn in de grote die daar mogen. Zeker. Dus. Oké, okay, dus nog genoeg uh, actie uh, vandaag op het circuit. En uh, morgen natuurlijk vanaf half tien een uh, vol raceprogramma. Willem, bedankt voor zover. En uh, we komen uh, na de klok uh, van vier uur zo tegen kwart over vier uur even bij je terug. Bedankt zover. Oké, okay, tot dan. Hoi. Hoi. Deze plaats. Staat dit weekend op pole position. Michael Jackson hoorde je als laatste plaat van het tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. where else? Where else? Volgende uur zijn we natuurlijk nog terug, we gaan nog even kijken op het circuitpark Zandvoort. circuitpark Zandvoort, nog twee races te gaan voor vandaag. Nou de races, terug naar Willem, de ontknoping van de eerste race van Dutch Super, hoe heet dat weer? Dutch Super Pack. En de Tourwagen Diesel Cup en we gaan nog even tegen de de klok van vijf uur bellen met onze jongens in Turkije die daar op stage zijn. En het volgende uur nog naar Joop van Nijs voor de voetbal. En we krijgen nog een impressie van uh, de film van Thijs Okkersen. Want uh, Jaap Kerkman is daar geweest en die zal bij ons aanschuiven en uh, verslag doen van... Uh, een man. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Mariel Hageman met het NOS journaal. In veel levensmiddelen zit nog steeds te veel zout, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De levensmiddelenindustrie beloofde in 2007 minder zout in producten te stoppen, maar daar is weinig van terechtgekomen. Alleen brood is minder zout dan twee jaar geleden. Maar beleg, kant-en-klaar producten, snacks en soep bevatten nog net zoveel zout. In een aantal gevallen zijn producten zelfs zouter dan bij onderzoek twee jaar geleden. De Consumentenbond wijst erop dat te veel zout leidt tot een hoge bloeddruk en dat kan leiden tot een beroerte of hartinfarct. Een Nederlands hulpvliegtuig is vanmiddag vertrokken naar het gebied op Sumatra dat door een aardbeving werd getroffen. Het KLM-toestel is volgeladen met 1400 tenten en 10.000 lege jerrycans waarmee water kan worden vervoerd. Volgens het Rode Kruis is er dringend behoefte aan drinkwater in de regio. Het vliegtuig maakt een tussenstop in Kuala Lumpur en vliegt van daaruit door naar Sumatra. Het is niet bekend of het Rode Kruis meer van dit soort vluchten gaat maken. In Iran zijn drie demonstranten ter dood veroordeeld. Dat heeft het ministerie van Justitie in Teheran bekendgemaakt. De drie werden opgepakt tijdens de protesten afgelopen zomer tegen de omstreden herverkiezing van president Ahmadinejad. De opstand werd met harde hand neergeslagen. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken sprak eerder vandaag na berichten op Iraanse websites over één ter dood veroordeling als een afschuw uit. Hij riep de Iraanse autoriteiten op het vonnis te herroepen. In Sint-Petersburg hebben zo'n 3000 mensen gedemonstreerd tegen de bouw van een glazen wolkenkrabber van 77 verdiepingen. Het gebouw van het staatsgasbedrijf Gazprom moet in het oude Tsaristische centrum van de stad komen. De demonstranten riepen president Medvedev op de stadsbestuurder die toestemming voor de bouw heeft gegeven te ontslaan. Het weer in het noorden en oosten bewolkt en soms druilerig. In het zuiden en westen af en toe zon, maar ook een bui. Morgen overdag af en toe zon en smiddags buien. Temperatuur rond 14 graden. Dit was het NOS Show. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 And remember, mm. I've known you longer than your daughter. Champa's alright for you, Pat. Lovely, sweetie. Should we finish off the balloon, or should we have some smoked salmon and nibbly things? Oh, whatever, sweetie. All right, we'll finish off the blue. Absolutely Fabulous. Met Absolutely Fabulous. Ja, dat is duidelijk. Je maakt het gewoon makkelijk voor jezelf. Goed. Welkom, welkom terug. In de regio. Welkom terug bij het laatste uur tussen 4 en 5. En we gaan direct door naar Joop. Joop, kom erin. Ja, waar de we wedstrijd uh, toch in de stopfase is gekomen. Nog steeds die 2-0 stond uh, op het scorebord stond. Want hij heeft een beetje pech. Uh, heeft pech met, uh, met het spelen. En hij heeft ook pech dat er een grensrechter staat hier... En ik sta regelmatig achter de man. En daar gaat de 3-0. 3-0 voor oh, HBOK. We bellen, meer, we bellen niet meer hoor. Iedere keer als we bellen valt oh, er een doepen. En eh, daar ligt een Sandvoort er uh, te creperen op de grond. Bij de vet kon er niet meer bij komen. Uh, HBOK maakt hier het werk af. Start met 3-0 voor. Met, even kijken. Nou, op mijn klok hier een of 14 te gaan. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Sandvoort heeft gewoon pech. Ballen komen niet, niet goed aan, dus misschien een beetje, een beetje wat geconcentreerder kunnen gaan voetballen. Maar als je dan nou ook dat tegen de grensrechter gaat probbelen, omdat die man gewoon fout uh, vlagt haal je zelf eigenlijk een spel natuurlijk. Dat moet je niet doen. En een uh, die dat goed deed of uh, niet goed deed, dat was Michael Kyle die uh, reageerde tegen die grensrechter voor een foute bal en kreeg direct uh, geel van de scheidsrechter toegekend omdat hij uh, uh, ja, een, een onwelvoeglijke taal gebruikt eigenlijk. Daar gaat het over, laat ik het zo zeggen. Dan zeg ik het nog netjes. Goed, uh, HBOK uh, heeft uh, de bal weer veroverd en uh, speelt uh, een heel rustig spelletje op het middenveld. Balletje rond, de bal in de ploeg houden. Dat is natuurlijk uh, met zoiets, uh, ja, uh, kasi, ka 3-0 voor, dan, dan kan je dat gewoon doen. Dan heb je geen haast meer te maken. En Salvo moet wel haast maken. Boydevet trapt hier de bal uit, gaat ver over de zijlijn heen. Uh, daar heeft hij nog wel eens problemen mee met, met die ballen. Maar goed, uh, uh, dat, dat is iets anders, dat uh, probeert het wel goed. We staan nu vier spitsen voorin, Michael Kuil, uh, Bas Kales, uh, Michel de Haan en uh, Maurice Mol. Achterin is uh, Pieter Keuren 1 1 gespelen en dat is dan ook het, uh, het uh, feit waardoor die 3-0 is ontstaan. Hier in uitval van Sant. we proberen in ieder geval, laat ik het zo zeggen. En Bas Kalis werkt heel hard, een beetje ongoed. dan krijgt hij bal voor? Michel de Haan, gaat hij er mee doen, terug! Dan mag ze Aardewerk, ga door! Nee, ja, ga pingelen, ga pingelen, Ga terug. Bascales aan de zijkant van het veld. De hoge bal voor. Kan Zandvoort erbij komen? Nee, dat kan... ja wel. Maurice Mol heeft het nu. Maar niet, niet op een goede, heel een goede plek. Wie zit aan nu met de kans? Tegen een verdediger van uh, HBOK. Dat is een schot van Michael Hoesler. Dat uh, uh, waarschijnlijk aangeraakt is. Want de, de schijfzetter geeft aan dat het een corner is. Zandvoort mag die corner gaan nemen op de linkerkant van het veld. En uiteraard zal Max werk uh, dat gaan doen.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 Prachtige kortom, beelden waarschijnlijk, of niet? Ja, ja prachtige beelden. Uh, gewoon beelden van Zandvoort van nu. Ja. Uh, Manfred de Leerman, die binnenkort uit uh, Zandvoort schijnt te verdwijnen, die werd wel even te vernedergevoerd. Uh, kortom, uh, het, het Raadersplein, de mannetjes waren erop. Uiteraard, ja. En, en eigenlijk, ja, zo aan persoon zag je een paar bekende Zandvoorters uh, rondlopen. En, een belangrijk onderdeel was ook het uh, dus afscheid van Harry en Toos, dat was dus van de...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 Yeah. Als bij de Bruna. En ik liep net in het dorp en ik zag al mensen druk naar de, naar de, Bruna, naar gaan, de Bruna gaan om, om, om, om hem te kopen. Om, om te kopen. Maar het is echt een leuke, leuke sfeer, impressie. Ook, ook, ook een beetje karakteristieke plekken van Zandvoort. Ja, ook omdat, maar, maar ook omdat je momentums van Zandvoort ziet. Yeah. Ik bedoel, de, de, de, de, de, de, de, ha, de haringfeest van, van Huig Molena, van Thalassa, ja. met zijn uitleg. Victor Bol, die uitleg geeft aan kinderen over hoe het op het strand is en met de zee.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 Uh, ik sta er niet op. Dan moet ik zeggen dat Thijs ja. in zijn openingswoord wel heel, heel reëel was. Hij zegt ik heb zoveel, ik weet niet precies, uur film gemaakt. Twintig uur geloof ik. Ja. Hij zegt, maar die kan ik natuurlijk niet allemaal laten zien. Dus als u er niet op staat, moet u niet teleurgesteld zijn. Ja. Nou, het zullen ongetwijfeld een aantal mensen wel Ja, teleurgesteld. ik ben ook keer teleurgesteld. Jij Jij bent gesteld, ook maar Sjoz maar, maar, maar, uh, ook, ik ook. Nou, nou, ja, ja. Komt er niet op voor? Nee, nog. Lokale. Dat, dat, radio? Ik, dat, dat zou ik even over moeten nadenken. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, okay. Nee, ik dacht het niet. Maar hij doet 1 uur en 50 minuten. 1 uur en 50 minuten. Dus is is een... knap. Het is echt een. Uh... Mooi tijd ik zelf. heb hem geen moment verveeld. Prima. Uh, ja, hartelijk bedankt voor deze sfeer. Nog één opmerking. Ja? Wie hem eventueel nog wil zien, kan vanavond vanaf 8 uur nog terecht in Hotel Faber. Goeie tip. Maar dan moet iemand wel op tijd zijn. Want zoals mij heb geroepen, als er de, als de, als de zoveel binnen zijn, dan gaan de deuren dicht. En dan kunnen ze op 14 november weer terugkomen. Okay. Of je kunt hem kopen natuurlijk.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 Ik, laat me, vrieven, laat me. Ik heb het altijd zo gekozen. Je pense pas à l'histoire, je manque d'esprit propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaaf, jouw trouwe pijn. Ik blijf nog lang, er liefst nog lang, maar laat mij blijven wie ik ben.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 I'm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 We España als besluit en laat schepen achter. stiekem tussenuit, een naar een well, on my cute I'll be your engine driver in a bunny suit. And you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 RUN!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 Mooie, mooie ludieke acties worden beloond met een uh, punten en daar is hier ook iedereen gretig op. En met punten kun je verdienen dus door die ludieke acties, dus uitremmacties of wat mooie naalacties, nou wat dan ook. Of goede stuurmoskunst bij het uitkomen of ingaan. En wat je, het schrijfelijk heeft twee clipping points eigenlijk bovenaan. De clipping points, dat moet je even uitleggen. Dat voor de de de clipping level. points zijn de, de punten waar je de bochten aansnijdt of insnijdt. Ja, en als je daar voorbij bent dan kan je het vergeten?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 De ja, jury beslist uit, uit, uit, uit, uiteindelijk uh, uiteindelijk om één minuut voor acht wie het, wie hem, morgen wie hem wint. Ja, oh. nou, dit, dit, dit is, uh, je kunt zo naar binnen. De toegang is uh, gewoon gratis. En uh, ja, het is uh, vol is vol, zeg maar. En uh, het is uh, een gezellig feestje. En uh, ja, dus er loopt uh, iedere corrivé, het uh, Nederlands ja. auto sport loopt er rond. Je kan dan mooi de coureurs uh, van dichtbij uh, bekijken. Uh, ja, Jurin ja, ja, blekenmolen, alle kalf, you neem het. Uh, Dunkerhuisman en noem maar op. Uh,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 Uh, hold on. Hey Ray! Don't Ray! Come back. Cornelius says he wants to stay here for the weekend. <laughs> hey Wolf, my three um, minutes is just right, about Ray up. Back. Oh I'm sorry. Uh, uh, uh, uh Cornelius, we can't we can't handle it this weekend. Oh, uh, really? So nice no, to hear from no, you, man. No, Bye. <sniffs> Hit Wolf? the road jack. Hello Wolf! And don't you go back no Wolf? Wolf? more no more. ZFM, Race Radio. BitReport report. Yeah, and uh for the last key gaan we live over naar het circuit. En uh, waar uh, Willem van Densen uh, onze laatste round-up geeft van de stand van zaken bij de race, uh, de duo Dunlop-Supermax-Clio Cup. Ja, dat komt helemaal, Albert uh, Jan. Een race die over 45 minuten gaat. En uh, ja, We hebben er inmiddels alweer uh, bijna 40 op zitten. Nog 5 minuten gaan dat.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 zonder van de sloot, uh, ruime voorsprong van ja. toch wel uh, twee uh, drie seconden op uh, Robert van den Berg. Ja, uh, is niks, niks vreemds meer gebeurd, uh, gaat zij de overwinning binnenhalen en uh, een stapje dichter bij de titel komen. Uh, tweede Robert van den Berg in de race, derde is het uh, Ronald Maureen, vierde Melvin de Groot en op de vijfde plaats zien we dan de andere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 We over het asfalt, de koelbox achterin. Ramen over muziek op tien, dit is een perfect begin. We maken foute grappen en iedereen lacht mee. Hey, we staan me vast, maar dat maakt niet uit, want ik zie de zee. Dit wordt zwaar oké. Okay. In de zon aan het strand zonder zorgen. Het zon dag, die al te wachten dacht. Het begon al zo zuur van morgen. Toen ik de middag voor mijn landen zag.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 Hallo. Hoe bevalt ben, de cursus? Vannacht op zaterdag in de show. Where else, hè? Where else? Ja, where else. Where dat vind ik wel helemaal geweldig, leuk. Hoe bevalt de cursus? Ja, hartstikke goed. Ja? Ik zit nu aan het zwembad met een biertje en uh, ik weet nu precies hoe het moet. Maar weet je al hoe van, uh, vanaf hoe laat zit je daar dan? Uh, vanaf morgen tien uur. Ja, dus, uh, precies. Oké. Okay. En uh, hoe is het met de zonnebrandolie? Eerst uh, naar het strand geweest, uh, helemaal lekker, graadje of dertig. Heel warm is het in Sofort? Uh, hier is het schitterend weer jongens, trak ja. blauw, 32 graden. 32 graden, oké. Okay. Nou, dan uh, doen wij er iets aan onder, maar toch nog lekker. <laughs> nee, maar kom je een beetje tot rust, na al die, na al die drukke weken? Zo, so, wat denk jij? Veel slapen? Geweldig. Ja, en uh, lekker ontbijtje en lunch en diner. Zo. So. Ja. En, nog, en nog geen herrie uh, in de Kate. Kunnen jullie nog met nee, elkaar vinden? Oké, okay, maar uh, ja, we zijn ook veilig geland. En dat was uh, eventjes op het nippetje, maar uh, <laughs> zeker. Ja, want jullie zouden met een uh, bekende Nederlandse uh, maatschappij vliegen, maar daar kwam maar een andere het voor het in het de plaats. Iets minder bekende. En die vleugel die stond een beetje scheef. Maar hij heeft het wel gered. <laughs> het zal je gebeuren. Dat is voordeel van die speciale aanbiedingen, hè? Dan beleef je nog eens wat. Jongen helemaal kraken, weet je wel. Zo bij het landen. Gaat het wel goed. Oké, okay, maar de gemiddelde dag wel een beetje op tijd op? Of zijn jullie langslapers? Nou, uurtje of half negen zijn we wel op. Keurig. Dat is wel lekker. En dan voornamelijk ontbijten, een beetje krantje lezen en... Uh...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 Wat jammer nou, wat erg. Ja wat sneu hè. Wat een er velen nou? Weet Daan wel waar, uh, waarvoor HBOK staat? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Het begon op klompen. Oh, het begon op klompen, oké. Okay. Ja. Geloof het of niet, maar wat een naam, zo man. heet die voetbalclub daar. Okay. Maar uh, jullie vermaken je goed daar. Ah, ik zit in de zwimbroek. Uh... We hoeven niet alle details op. ben hoor. ik blij dat het <laughs> geen PLTV is. Zo. <laughs>